Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge wil best uitleg komen geven over de mondkapjesdeal. Dat gaat dan over de deal van de overheid met Siward van Lienden. Die zei dat hij mondkapjes leverde zonder winst te willen maken. Later bleek dat hij er miljoenen aan verdiende. Twee weken geleden kwam de Volkskrant met appjes waaruit blijkt dat Hugo De Jonge... toen hij nog minister van Volksgezondheid was... zijn medewerkers vroeg om contact op te nemen met Siward. Terwijl de jongen altijd heeft gezegd, ik was er niet bij betrokken. Het is opmerkelijk dat hij daar nu uitleg over wil geven aan de Tweede Kamer, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Omdat hij nu minister van volkshuisvesting is en niet meer van volksgezondheid. Uh, en de, de verantwoordelijk minister is minister Helder en die zou dus dit debat met de Kamer voeren over wat er toen gebeurd is. Maar ja, dat is toch wat ongemakkelijk, want zij was er niet bij, hij wel, uh, hij weet precies waar het over gaat. En dus uh, meldt hij zojuist inderdaad op Twitter dat hij de Kamervoorzitter heeft laten weten uh, graag bereid te zijn om deel te nemen aan het debat. En dat debat is... Is donderdag. De treinstoring bij de NS zondag werd mede veroorzaakt doordat het backup systeem niet werkte. Dat zegt staatssecretaris Heine van Infrastructuur. Ze belooft dat er een groot onderzoek komt naar hoe dat kan. Online vergaderen wordt een steeds groter gevaar op de weg. Daarvoor waarschuwt verzekeraar Interpolis. Eén op de zeven automobilisten zit tijdens het rijden wel eens te videobellen met collega's. Het aantal weggebruikers dat met zijn telefoon bezig is in het verkeer is sowieso toegenomen. En de bewoners van het huis in Oldenzaal, dat gisteren instortte na een gasexplosie, hebben superveel mazzel gehad. Iedereen overleefde het, maar volgens een bouwexpert had het zomaar anders kunnen aflopen, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Waar hier gisteren in de buurt toch vooral sprake was van schrik, is er vandaag vooral sprake van opluchting opluchting dat het enkel bij gewonden is gebleven en dat er geen doden zijn gevallen. Ondertussen zijn de schoonmaakwerkzaamheden hier in volle gang, want de straat, de bermen en de tuinen van mensen liggen vol met glasscherven. Volgens een bouwexpert, een voormalig brandweerofficier, kan het gezin van grote geluk spreken dat het enkel bij die gewonden is gebleven. De brandweer redde een vader, moeder en dochter onder het puin vandaan. Nu blijkt dat ook de zoon nog thuis was tijdens de ontploffing. Hij was op zolder en kon zo de straat opstappen nadat het huis was ingestort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch. Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Op deze dinsdag 5 april. Het is uh, 1 uur inmiddels en uh, we gaan beginnen. tweede uur van deze lunchroom. Aan de andere kant van onze schermen en knoppen heb ik onze Lucy zitten. Jan staat aan deze kant van de microfoon. En we gaan ook dit twee uur. wat we proberen weer wat leuke allerlei muziek te draaien. En wat leuke tips en uh, activiteitjes aan u door te geven. En uh, ja, eigenlijk uh, hij hoort hij er een beetje bij. Hè? Onze eigen André. S'avonds laat je <zijde> mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen ik rook mijn laatste sigaret Dan ga ik alleen naar de bed Mijn gedachten doen zo'n pijn Waar zou jij vanavond zijn? Het is al twee uur in de nacht Op je wacht, jij denkt maar dat je alles maakt voor mij. Ik zit hier in een kon en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht? Jij wacht om steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles maakt Dit is na nou vannacht voor goed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Die kijkt doelloos naar het behang. Ik wacht op je voetstap in de gang. De klok begeleidt een stil. Weet ik niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Is dus net als jij mij iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Ja. Yeah.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 Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kool en jij bent het vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar Ja, onze eigen André Hazels, wat missen we nog steeds? Deze goede zanger uit Amsterdam. Maar ja, hij heeft gelukkig hele lekkere muziek voor ons achtergelaten. Uh, het muziekgebied is ook wel wat leuk. We hebben eindelijk weer een, een leuke mededeling. Want na twee jaar fysieke afwezigheid is het eindelijk een feest in de halen van uh, Op ja, uh, donderdag 5 mei, uh, binnenkort ja. 2022, uiteraard. Het mag weer. Het mag weer, hè. De 42e editie van dit uh, festival ter gelegenheid van uh, Bevrijdingsdag gaat dan plaatsvinden. De organisatie heeft vandaag de eerste namen van de 2022 line up bekendgemaakt. En er zitten nog wel wat leuke namen bij. Ik zie hier... Nou, vertel, vertel, Nou Nou, zie je Hip, uh, Suzanne en Freak. Oh, heerlijk. Vrouwtje uh, Rillan en de Bombardiers. De uh, Cold Band, Kevin en de Animals. De Hengelt, uh, Sins, uh, Sisseni en Miss, Kataris, Katarsis, moeilijke naam. Uh, de, maar Bente, die ken je ook niet. Nee, Bente en, en Pom. Pom, ja, Pom dat klinkt wel lekker. Ik vind het wel lekker. Ja, Bente, Bente en Pom. Is nee, een... nee, Bente... Maar Pom is apart. Oh, het is en Pom, ik ken Pom wel van de Surinaamse doko. dat klinkt wel setje. lekker Ja, het is wel lekker. Het, ja, het ja. klinkt als een setje, Bente en Pom. Ja, nee, Bente, maar Pom staat apart. Dus, oh, het is geen setje. Uh, misschien uh, na uh, dat elkaar. ze samen gaan, oké. Okay? is uh, ja, uh, altijd leuk het natuurlijk op. weer dat het weer een keertje terugkomt. Hè? Want uh, ja, dat is... Uh, een paar jaar heb ik moeten missen. Want de uh, Zichting die organiseert al sinds 1980... Het jaarlijkse Bevrijdersfestival in Haarlem. Het bekendste en het oudste van Nederland. En de Bevrijderspop biedt nationale en internationale artiesten een podium. en geeft 140.000 toeschouwers elk jaar weer een mix van hedendaagse popmuziek. Alternatieve muziek, straattheater en kinderentertainment. Zo'n 400 vrijwilligers werken jaarlijks mee aan de totstandkoming tijdens de bouwweek op 4 en 5 mei en bij de afbouw. Nou, we kijken er toch weer met z'n allen uit. En ik hoop ja. dat het een mooi weer gaat worden in en, ieder geval. En dan komen ze ook weer met uh, helikopters aan, want Cressif komt uit Arnhem, Dus die zal wel gewoon met de fiets komen, denk ik. Ja, dat heb je kans van. Dus uh, dat gaan we zien. Maar in ieder geval, het uh, bevrijdingspop uh, komt weer terug. Daar zijn we blij mee. Heel gezellig. Dit twee geweldige stemmen samenbrengt. Ik je dit. Celine Jong en I'm your angel. Een groot hit van een aantal jaren geleden. Ja. Ja, een lekker nummer, Luz. He? Heerlijk. Zeker. Ga jij uh, onze luisteraars verblijden met iets? Nou, wel, je had het over uh, de LP van de maand. Normaal hebben we die. En die hebben we deze keer ook. Uh, en dat is uh, ja, een van mijn favoriete zangers wel. Dat dan weer wel. En dat is uh, uh, de LP, de, uh, uh, From the Speed of Now, part one. En het uh, is een LP van Keith Urban. Die zou eigenlijk in mei ook uh, Amsterdam aandoen. Maar het, is, uh, het concert is gecanceld helaas. Uh, en ik heb daar een nummer van uh, uitgezocht. Uh, die eigenlijk hier wel een hitje is geweest. Dat doet hij namelijk is een duet met uh, Pink. En het nummer heet One Too Many. Ik laat me verrassen. Daar komt hij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 ja ops. Dat was uh, Keith Urban. En, Keith uh, Urban. Hij, uh, het is jammer dat je in Nederland zo weinig over hem hoort. Want ik vind hij best hele mooie nummers. En hij vervangt op dit moment Adele in spellet hè. Ja. Ja. Dat is dus, dus, uh, en okay. Het is een, uh, een uh, niet onverdienstelijke piani uh, pianist. Gitarist. Gitarist. Okay. Gitarist. Nee, dat is geen pianist. Dus ik zou, ik zou het uh, leuk vinden als je wat meer van hem uh, zou horen... Nou, we gaan ons best doen. We gaan we bij elkaar naar bezoek volgende week weer? Ja, toch? Ja. Keet Urban, uh, ga jij even te, de burgemeesters op bezoek geweest? Dat jij opgeschreven, hebt. Ja, die is Wat op bezoek leuk. geweest bij het, uh, op bezoek geweest bij een 65-jarige huwelijk. Dat zijn dan de schoonouders van onze uh, man die net voor ons zat, hè, natuurlijk van uh, onze Ger. toch? Ja. Oh, dat weet ik niet. Ja. Siska. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja, nou ja, hartstikke. Maar nou ja, ga jij maar even het riedeltje oplezen dan? Ik, uh, ik lees dat even op. Het is. Uh, de burgemeester is dus bij uh, afgelopen donderdag uh, bij een, uh, een 65-jarig jubileum geweest en uh, de van uh, het Echtpaar Nederlof. Zij kwamen in uh, 1966 naar Zandvoort. En uh, daar werd de heer Nederlof directeur van het vermaarde bedrijf Fotolietendrommel. Dat kan ik me nog herinneren, want daar tegenover zat uh, boekwinderij Alblas. En daar werkte ik toen. Uh, later begonnen Wim en Henny voor zichzelf in de krukjes... waar zij met firma Nederlof Repro aan de, weg, aan de wieg stonden... van talloze kunstboeken, reisschitsten, de Donald Duck en ander uh, kleurendrukwerk. Ruim twintig jaar geleden gingen zij met pensioen en verkochten de zaak... maar nog steeds is Nederlof Repro een toonaangevende grafisch bedrijf in de regio. Na zijn pensionering studeerde de heer Nederlof aan de Wekers Academy in Amsterdam. Daar ontwikkelde hij zich tot een zeer verdienstelijk kunstschilder... getuige de fraaie schilder schilderij in het huis van de familie Nederlof... Ook was de heer Nederhof een van de initiatiefnemers van het spraakmakende JSBH in the Beats. En mevrouw Nederhof speelde daarna dat zij gestopt was met, we met werken hartstochter Brits. Maar daar is vanwege corona een beetje de kat in gekomen. In aanwezigheid van uh, dokter Siska en Ellen. En jij vertelt me net dat Siska is uh, de vrouw van Ger. De vrouw van Ger, ja. onze, onze eigen Ger. Ja. Uh, twee achterkleinkinderen en onder het genot van een kopje thee met uh, petit fours... vertelde Win en Henny de burgemeester, over de afgelopen 65 jaar. En ook spraken ze uitgebreid over de kunstmuziek en andere liefhebberijen. En wat is nou precies het geheim van hun hele lang en gelukkig huwelijk? Ja, zeg het eens. Nou, luisteren. Ja. Luisteren. Ja. En nog eens luisteren. En niks zeggen. Geduld, humor en gemeenschappelijke interesses. Nou. Voegde zijn vrouw daar nog aan toe. Nou, als dat een mooie geheime zo is. Hè? Die gaan we erin houden. Die houden we erin. Die houden ja? we okay. Dus gewoon Jan. Ik heb nog geen, uh, geen 65 jaar getrouwd. He, het zijn er maar. Uh, maar wil je dat halen? Ja, dat gewoon is. goed. Luisteren, ik ga luisteren, luisteren, luisteren naar wat luisteren. je vrouw zegt. Okay. En ook vooral doen. Gaan we doen wat ze zegt. wel, dus. Ik hou er heel erg bij. van heel ordinaire types. Hè? Echt uh, Ja, je nee, weet echt waar. Echt waar. Ja, ja, nee, nee. En, nee. Nee, maar ik, ik kom graag in een van die cafeetjes waar die mannen zijn met een paar op... ...en die dan diep in de nacht zeggen van... ...godverdomme, me, wijf ziet er niet meer uit. Ja, die, die, die mensen heb je hier niet, maar die bestaan wel. Ja, mensen, die bestaan. Hè? En dan weet je dat je tegenwoordig je vrouw kan laten restaureren, weet je dat? Nee, echt waar. Ja, ja, maar niet in een stiekem steegje op de Wallen of in een beauty farm met nadruk op farm. Je kan tegenwoordig... Je kan tegenwoordig je vrouw op de Nederlandse televisie laten, laten, laten restaureren. Daar heb je een programma voor en dat, dat zit op, op, op ja, wij noemen dat thuis, de kanaal, RTL4. Maar ja, dat, dat kent u wel, maar het programma kent u niet, want dat is altijd s'morgens en dan, dan, dan bent u aan het werk of dan zit u te studeren. Dat programma dat heet Koffietijd en dat, dat, dat kent u niet. En als je het wel kent, doe nou of je het niet kent, want ik grijp je, echt waar, echt waar. Kijk me nou gewoon aan van waar heeft die man het over? Ja, dan kan ik het even uitleggen, dat is een programma, dat heet Koffietijd. dat wordt gepresenteerd door een zekere Hans van Willegebeurd. Dat is een man die elke ochtend om tien uur uit de tostieijsers brengt. <lacht> dat, en dat doet hij samen met een zekere Mireille. Miraije doet mij altijd denken aan een Turk met een rijwijs. Mireille, ja hoor jongen. <lacht> en, en, maar luister nou even. In dat, programma, in dat programma zit een onderdeel en dat heet metamorfose. En daarin kan je gewoon je wijf laten opknappen, daar komt hem neer. Dus dan bel je die vanwillige burger en zeg je, godverdomme Hans, mijn wijf ziet er niet meer uit. En dan stuurt hij een of andere melkerticht op een snorfiets, of zo, zoiets. Dan... Ja, echt waar. En die, en, die, en, die, en die gaat er dan wat van maken. En die, die komt dan tegen de winterschilderspremie je wijf bij, plamuren, daar komt het niet meer. En dan komt er nog een de remote homo mee en die rukt dan die gereformeerde aardappelzak eraf en up. En als het klaar is, dan moet de familie enthousiast binnenkomen en dat wordt een paar keer gerepeteerd. Dus die zo'n familie van... Oh! En dan is hier vaak een beetje zo'n wanhopige echtgenoot van, oh jezus, nou passen die niet meer bij de gordijnen. Ja, ja. ja, maar dat is niet erg, want daar er hebben ze dan ook weer een programma voor. Dan kan je Jan de Belfry bellen. Kent iemand die, Jan de Belfry? Dat is net zo'n klein opneukertje als ik ben, weet je wel, met zo'n uh, met, met zo zo propeller voor. Nooit gezien? Jan de Belfry die als verrassing je huis binnenkomt. Als dat geen verrassing is, dan weet ik het niet meer. Jan de Belfry met zo'n klein potloodje die er roept, oh, oh, oh, wat een zwakzinnige inrichting. Nooit gezien? We gaan wat aan de kleuren doen, zegt Jan dan. En een nieuwe inrichting hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Woont zelf in een pand dat je vanaf de oprijlaan zonder kompas niet kan vinden. Maar het hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Ik zeg altijd nee, laat ook je zie het werk eens doen. Zet eens een plant op een plek waar niemand hem verwacht. Je zal toch raar opkijken als je bezig in de hortensia zit te schijten? Of ligt het er maar... Ik heb laatst gedroomd dat die Jan de Beauvry mijn huis had opgeknapt, weet je dat? Kom ik binnen, stond hij daar als verrassing, ta Zeker Ik je krijgt drie minuten om het allemaal terug te zetten, ja? Nee, maar wat ik alleen maar zeggen wil, je zit dus gisteravond zit je met allemaal afgestudeerde mensen aan tafel, maar het gaat de hele avond dus nergens over. Op een gegeven moment zegt, zegt een van die vrouwen van mijn vrienden tegen mij, wat doe jij met je bonuskaart? <lacht> echt waar, dat stonden tegen. wat doe jij met je bonuskaart? <lacht> ik zeg, nou als het gevroren heeft, dan krap ik me vooruit en dan wel eens mijn Waar <lacht> Blaas het toch op. Nee, maar ik al die gesprekken, weet je, al die, het gaat echt nergens over. Je mag toch zeggen dat er op het ogenblik in Europa aardig wat aan de hand is. Ze ook al die mensen door dat kossofoof zien trekken, dus ik zei tegen iemand Goh, je zal dat de verkeersinformatie moeten voorlezen, Want oh, Grapje, grapje. Er zijn files op de volgende wegen, weet je, zoiets. En daar gaan ze allemaal weer serieus op in en weet ik veel. Ja, maar het kakelt maar door, jongen. Het kakelt maar door. Op een gegeven moment ik, ik, ik kon er ook niet meer tegen. Ik zei, ik zou jullie zo allemaal een rijtje naar de Flora willen aanbieden. Echt, ik werd te gek. Ik werd te gek. Kakel, man, hoor. Ja, maar vroeger hadden we hier aan tafel nog wel eens een, keer een paar discussies, gewoon discussies over de over de wereld. Ik weet nog een paar jaar geleden hebben we discussie gehad over wel of niet genetisch manipuleren. Dat vind ik een onderwerp. Dat vind ik een onderwerp. Dat eindigde met een van de van de gelovige vrouwen van mijn vrienden op tafel en die zei ik ben faal tegen klonen, ik ben faal tegen klonen. Hoop, ik zei nou, daar ben ik in jouw geval heel blij mee. Ja. <lacht> Maar zoals gisteravond, jongen, het gaat dus nergens over. Maar echt helemaal nergens over. Je zit met te praten, en ik. Van wat. Zit ik naast die Marjant, die zegt er zomaar uit het niets. Onze Jasper heeft zo'n watervrees. Dat zou me toch jeuken, denk ik dan. GELACH ik weet niet eens wie het is, dus ik zei: nog wie is dat? De goudvis? GELACH nou ja, dat is knap lullig toch? Goudvis met watervrees, dat is knap lullig. Dan moet je een bebouwde kom kopen, weet je wel is. GELACH op een gegeven moment begon over de man. De man was zo lekker rustig. Nou, ik ken die man. Dat is zo'n saaie seikertje, jongen. Dat is echt zo'n windcheck met Donald Duck sokken, weet je wel. Want u weet dat die bestaan, hè. Gewoon volwassen mannen die met sokken aanlopen met Woody de Woodpacker erop. En mensen begonnen over de. man. De man was zo lekker rustig. Nou, ik ken die man, jongen. Is zo... Die kan toch niet rustig. Ja, maar vroeger wou die van alles. Hij wil helemaal niks meer. Heerlijk mensen het is toch een belediging. Je wilt toch een man die wat wil, die thuiskomt, die je beetpakt op het aanrecht legt en een absolute wereldwip met je maakt? O, o, o, of roep jij onder het deuken: Hallo, het aanrecht is niet op arbo-hoogte. Ik bedoel, waar hebben we het over? Ik heb het weer, brudur, brudur. Ik heb het weer, ja. Nou, ik ga er proberen wat fantastisch van te maken. Oké. Okay. Maar op deze dinsdag blijft het uh, bewolkt en valt het uh, valt er tot uh, tijd, tijd regen. En toch is het zo nu en dan ook wel een beetje droog. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige westenwind en het wordt vanmiddag 12 graden. Nou, het is in ieder geval beter dan gisteren. Dat was het helemaal barmboos. Jawel, maar de week is nog niet om. Nee, en vanavond valt er ook nog een beetje regen. De komende nacht is het over het algemeen droog. Het blijft wel bewolkt en het koelt af naar 8, 9 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt en valt er enige tijd regen. De zuidwestenwind is duidelijk aanwezig. ...en is vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Met een klein beetje geluk klaart het in de avond wat op... ...en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur loopt op, wederom naar 12 graden. Donderdag eigenlijk hetzelfde liedje... ...maar donderdagmiddag is het overwegend droog... ...en breekt zo nu en dan de zon door. Er waait een krachtige tot harde westenwind... ...en het wordt 10 graden. Vrijdag opnieuw een regenachtige dag. De wind is fors en krachtig... Uh, en het wordt niet warmer dan 9 graden. Op zaterdag valt er ook weer regen. In de middag wordt het iets droger en breekt de zon wat door. Het wordt hooguit 8 graden en er waait een stevige noordwestenwind. Zondag blijft het zeer waarschijnlijk droog. Ge uh, de zon schijnt uh, geregeld. De wind houdt zich rustig. En het wordt 10 graden. Volgende week. Dan nemen de regenkansen af en schijnt vaker de zon. Het wordt ook duidelijk zachter en de maxima, ze komen waarschijnlijk uit op nou ongeveer 15 graden. Nou, altijd lekker, ja toch? Hou het in de gaten. De lente weer een beetje terug. Die Rico Schreuder die, uh, zeker, heeft een goed weerbericht. Ja, en mocht het toch slecht zijn... heb ik hier nog een leuke tip voor onze jeugd... want we hebben de Sporty Thursdays. Dat is uh, geen zin om op stil te zitten. Uh, dat gaat vanuit de blauwe tram uit. Dat hoeft ook niet uh, dankzij de wekelijkse sportinstuif... want kinderen van 6 tot 12 jaar... die kunnen op donderdagmiddag meedoen met de Sporty Thursdays. Elke donderdag van 3 tot 4 in de gymzaal van de blauwe tram... er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. En Dat gaat van trefbal tot verstoppertje van kickboksen tot voetbal... Zorg voor makkelijk zittende kleding en staalschoenen... en kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportinstuif is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar... je hoeft je niet van tevoren aan te melden. En alle informatie kun je hierover vinden op de websites. En dan gaan we verder met een bekende van ons. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Bij opgravingen in de voormalige Zuidige zeebodem zijn enkele kunstgebitten blootgelegd. De kunstgebitten, daterend van 20 voor Christus, behoorden toe aan enkele Romeinse strijdkrachten die daar sneuvelden destijds. De gebitten, zo verklaarden zij later, zijn er. allerminst gelukkig mee dat ze nu zullen worden uitgewezen. Goeie goed, goed, goedenavond. Bij de onlangs gehouden sportevenementen, jaar 85, is de 70-jarige beroepsatleet Olle Hapstreum bij het speervangen op de 200 meter ernstig gewond geraakt. Goedenavond. Goed, goed, goed, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. In een bakkerij tussen Sint Maanzaand, gemeente Biggenklooster, is een warme bakker aangevallen door een tijgerbrood. De inmiddels overleden, nog warme hoogbejaarde bakker... ...verklaarde dat het hier ging om een zeldzaam agressief brood. Vijf krentenbollen kwamen met een schrik vrij. Goedenavond. Goeden, goeden, goeden, goeden, goeden. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Buitenlands nieuws. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, drit. Lissabon, sa, sa, sa, sa, salon. Mississsippi, Bij bij, bi, bi, bij, bij, bij, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, Queen, I'm head you now. Queen, head you now. Queen, I'm head Queen, head you now. Queen, Queen, head you now. Queen, Queen, Queen. Goedenavond. Ja, ons eigen Frank uh, alias dingetje. Dat is een hele grote sprong terug in de tijd, maar het blijft toch allemaal leuk uh, wat onze collega Toen op de plaat heeft gezet. Uh, ik heb ook uh, bij, voor de kinderen net wat, uh, nou heb ik hier ook nog een workshop bloemschierkunst. Dat is ook erg leuk. Hè? Dat is zeker heel erg leuk, maar is dat, dat is toch niet alleen voor kinderen? Nee, nee, nee, in tegenstelling, dit is voor de ouderen. Uh, Bloemschikken, dat is uh, voor mij een passie, al dus Joop Jansen. En uh, met die... De hulp en aanwijzingen van deze voormalige bloemmist in Heemstede... kunt u een eigen bloemstuk leren maken tijdens deze workshop. Na de gezellige middag mag u na afloop uw eigen creatie mee naar huis nemen. En dat is dan elke tweede vrijdag van de maand. Dat was al begonnen in februari. En we gaan nu verder op 8 april, 13 mei en 10 juni... En het is dan van twee uur s middags tot half vier uh, smiddags. Van twee tot half vier. De kosten zijn 9 euro, inclusief een uh, kopje koffie of thee. Uh, Vooral wel even aanmelden. Dat kan bij de blauwe trimbalie. En het is 023 30 40 700. Of op 06 338 032 79 Tijdens kantooruren. Uh, ook leuk uh, het, is even... in, uh, het is echt een aanrader. Ik heb ja. het ook een keer gedaan. Het is ontzettend leuk. Ik heb het samen gedaan met mijn dochter. Oké. Okay. En uh, ik, uh, wij vonden het heel erg leuk. Nou, leuke tip van onze ja. luisteraars. Uh, grijp je kans. The, the same never We've been here before. Becky Hill was dit. En uh, Luce heeft een, uh, een tipje. had ik Ja, wel ja. op uh, 22 en uh, 23 april voeren ze in uh, de theater De Krocht de gelukkige winnaar op van toneelvereniging Wim Hildering. Uh, het is een blijspel in drie bedrijven geschreven door Maya Reinderman en staat onder regie van Natalie Plantinga. Ga voor meer informatie en voor kaarten naar toneelhildering.nl En zoals ik het hier uit begreep... is de entree 10 euro. Dus ga heel even kijken op... Uh, toneelhildering.nl en kijk uh, wat de kosten zijn. Het lijkt me een heel leuke De gelukkige winnaar heet ja. het uh, stuk. In nou, het leuke is ja, 22 en 23 april in de grote krocht. Oké, okay, doen we uw voordeel mee. Een uh, aantal jaren geleden hadden we een uh, groep afkomstig uit uh, Rusland. De Kast, kun je je nog herinneren? Ja, ja, ja, ja. Het, uh, die jongens hebben lekker misschien ook vaak werd er op z'n Fries gezongen. En ik vind dat deze mannen toen toch wel uh, hele mooie nummers gemaakt hebben. Waar, uh, siep, waar erbij zitten. Ja. Natuurlijk Siep van de ploeg. Uh, ja, als later is hij gewoon nee. nog een beetje solo gegaan, dacht ik. Uh, ja, maar dat is niet helemaal uit de verre. Nee, afgegaan. maar ik heb in ieder geval, een, een, vind ik persoonlijk... een van de mooiste nummers van de kast in de wolken. Uh, de kast. En uh, ja, ik heb het net over met Luus. Het is eigenlijk jammer dat we nog te weinig horen van ze. Ja. Want ze hebben nog hele mooie nummers gemaakt, die jongens. En uh, ondanks het ook soms in het gezongen werd, was het altijd wel mooi herkenbaar. Dat vond ik altijd wel, uh, wel leuk. Uh, had jij nog wat uh, mede te delen, Luus? Ik heb uh, straks, uh, denk ik, na het volgende nummer het recept van de dag. Oké. Okay. Van de week. Dag, wat je wil. Oké. Okay. Dus pak vast pen en papier. En. Uh, dan zit je er klaar voor en dan ga ik straks het recept opzeggen. Nou, dat is het Leuk. Make our own paradise Little we know that still we can try To make a goal Why be afraid In love. Robin Sarstedt was dit. En uh, we gaan nu de keuken in, begrijp je? Ja, ik heb een uh, overheerlijke overschotel Ja. met ragout en broccoli. Oh, dat Wat goed. vind je ervan? Ja, uh, als, uh, eerst, ja. Uh, eerst proeven natuurlijk. Ja, nou we gaan hem uh, maken vanavond. En wat hebben we daarvoor nodig? Ik, 600... denk, ik denk broccoli sowieso. We hebben broccoli. Oh. Ja, dat heb je weer goed geraden Jan. Okay. 600 gram uh, aardappelpuree heb je daarvoor nodig. Een handje kaas twee eetlepels paneermeel, 300 gram broccoli en wat verse peterselie. Voor de regoe heb je nodig twee charlotte, 160 gram kip, 250 gram champignons, 40 gram boter, 40 gram bloem, 300 ml kippenbouillon of groentebouillon en 100 ml kookroom. Het materiaal, het enige, een overschotel. De bereiding. Verwarm de oven voor op 200 graden en maak eerst de regoe. Kook bij het gebruik van rauw kip de kip circa 15 minuten in een pannetje met water en trek daarna met een vork uit elkaar. Vegetarische kipstukjes kun je kort meebakken met champignons. Dan snij je de champignons in plakjes en bak in een koekenpan met één eetlepel boter. Snipper de shallotjes heel fijn en fruit deze glazig in een ander steelpannetje met de rest van de boter. Roer de, bo de bloem erdoor en bak de roes in twee minuutjes. Giet de bouillon er een beetje bij beetje bij... en roer met een garde tot een gladde saus. Voeg de kookroom toe en meng er doorheen. Laat de roux nog iets indikken... en voeg dan de stukjes kip, wat gehakte peterselie... en gebakken champignons toe en verwarm nog een minuutje goed door. Verdeel de ragout over de bodem van een ingevette ovenschaal en bestrooi met een beetje peterselie. Kook de broccoli in roosjes ongeveer 4 minuten voor en giet daarna goed af. Verdeel de broccoli over de ragout, dek de overschotel af met aardappelpuree, bestrooi de bovenzijde met wat kaas en paneermeel en bak de kipragoel overschotel circa 30 minuten in de oven. Garneer eventueel met wat Extra peterselie. En als tip, voor een snelle variant kun je ook kant-en-klare ruggoed gebruiken. Maar zelf maken is het natuurlijk altijd het allerlekkerste. En zo, zoals je leest, ook best, best wel makkelijk. Je kunt ook de kip vervangen door een extra champignon om een ruggoed te maken zonder kip. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wilt u het... Uh, Recept nog een keer teruglezen, dan, kun, dan kan dat op www.leukerecepten.nl. Overschotel met reggoe en broccoli. Dankjewel, dus voor deze tip voor onze luisteraars. En we zullen het lekker ruiken in de keuzes dus op voor vanavond. Heel, ja. Ik zie dat jij hebt opgeschreven dat de aansteker is uitgevonden voor de lucifers. Ja. Oh. Wist jij dat? Nee, nee ik, ik zie dat je het opgeschreven hebt. Ja? Wat yeah. oh, typisch, had ik nooit verwacht. Nee, ik ook nee. eigenlijk niet. Nee. En maar wist je dat uh, de langste hartstilstand die iemand overleefde, weet jij dat, hoe lang die duurde? Ik denk vier uur. Ja, een jaar. Je zit af te kijken. Nee, uh, je zit, je, je, je je staat, je zit gewoon vast te spelen. Je zit af te kijken. Maar je bent ook dat de rijkste man aller tijden. Hè? Dat, uh, die weet je ook natuurlijk. Ja, dat heb ik zelf opgeschreven. Ja, dat was John Rockefeller. Dat was uh, John D. Rockefeller. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Dat is de rijkste man aller tijden. Zou dat nog zo zijn? Nou, ik weet het niet. Ik weet Gaan, niet. We Gaan we opzoeken. Ja, ik, denk, ja, ik denk dat hij dood is inmiddels, toch? Hij is dood. Nou, dat is hij in ieder geval niet meer. Uh, we gaan proberen met wat zorgmuziek uh, Gaan we kijken of ja, het... Uh, misschien helpt het een beetje met, uh, met de weersverwachting. Ja? Dit. Anna te loca, con el color de tu pelo, color de la vapola. No te quiero por bonita ni tampoco por la ropa. Porque tiene buenas acciones y tú a mí me di loca. Yo canto para esta vida. Zeg maar Vuurde lokaal. Con el color de tu pelo, color de la mafola. No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa. Porque tienes buenas acciones y tú a mí me diklooka. A ver, a ver, Yo tanto pa' esta vida. Ik ben ze Het is gezellige muziek. Uh, we moeten lustreken. Gaan we er dan weer en, uh... uit? Is het dan weer afgelopen? Ja, er ja, is dus weer twee uurtjes om dus. het gaat snel. Wat ons betreft, uh, graag tot de volgende week. We hopen dat u er een beetje hebt uh, kunnen genieten van onze muziekkeuze en onze mededelingen. En uh, wat dus mij dus een betreft, fijne dag. En uh, blijf altijd zeggen, let op elkaar en uh, blijf gezond. Ja, en tot.